12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Door een uitspraak van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson... wordt in Iran de celstraf van een Britse Iraanse vrouw mogelijk verdubbeld. Nanazin Zaghari Radcliffe zit een straf uit van vijf jaar... vanwege een poging het regime om ver te werpen. Johnson zei vorige week dat de vrouw in Iran was om journalisten op te leiden. Naar aanleiding daarvan wordt ze nu ook beschuldigd... van het verspreiden van propaganda tegen het regime... Volgens haar familie was de vrouw alleen in Iran om haar bekenden te bezoeken en niet om mensen op te leiden. Johnson gaat volgens Britse media bellen met zijn Iraanse ambtgenoot om zijn fout recht te zetten. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn bij een aanslag op een lokale televisiezender twee doden gevallen. Twee of drie aanvallers drongen het gebouw binnen. Ze gooiden met handgranaten en schoten in het rond. Een medewerkster en een beveiliger zijn daarbij gedood. Er zijn zeker twintig mensen gewond geraakt. Die liggen nu in het ziekenhuis. Alle aanvallers zijn doodgeschoten door de politie. IS heeft de aanslag opgeëist, maar het is niet bekend of die claim serieus is. De Taliban heeft ontkend dat zij erachter zitten. De kinderombudsman vindt dat kinderen met een vader of moeder in de gevangenis meer hulp nodig hebben. Veel kinderen blijken zich hierover te schamen en ook als ze volwassen zijn kunnen ze hier nog last van hebben. De kinderombudsman adviseert gevangenissen, politie en ook scholen om hier meer oog voor te hebben. De VVD vindt dat de verkiezingen op Sint Maarten zeker een jaar moeten worden uitgesteld. Eerst moet de aandacht uitgaan naar de wederopbouw van het eiland... dat afgelopen zomer ernstig getroffen werd door orkaan Irma. Vorige week werd de regering van Sint Maarten afgezet... na een ruzie over een Nederlands fonds voor de wederopbouw.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 ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en het is prachtig weer buiten. En het is Oh, zo mooi. Vind je ook niet, Ben? Het is een heerlijke dag. Ja, ze, ja, het heeft ook gevroren vannacht. Hè? Ik zal vanmorgen weer op sommige autoruitjes al een beetje ijs staan. Dat vond ik ook wel weer. Uh, ja. ja, het heeft dus inderdaad gevroren vannacht. En uh, het kan hier en daar nog een beetje mistig zijn. Maar niet hier in Zandvoort hoor. Want hier, oeh jongen, het is hier zo mooi. Oh. Facebook zei het ook al tegen me. Van, uh, Ruud, de wolken trekken weg vandaag in Zandvoort. Nou, het is mooi. ...maar dat aankwam, waren ze al weg. Ja. La, la, la, la. Nou, we hebben er weer helemaal zin in. Het is dinsdag, het is 7 november vandaag. En uh, uh, we hebben natuurlijk weer de vaste onderdelen. Artiest in het licht, zijn er niet zoveel vandaag. Maar uh, we hebben wel. En uh, natuurlijk, uh, de bioscoopagenda hebben we straks. En we hebben natuurlijk het recept van de week. ook oh, dat nog. En uh, het regio nieuws straks om half één en om half twee... En Beb is er ook. Nou, dat vinden we weer hartstikke fijn. Dat Beb. vindt Beb zelf ook heel fijn. Ja, hè? Eet u toch gezellig uw lunch en luister naar ons? Ja, dat vind ik wel. <laughs> nou, je bent er zelfs twee keer deze week, hè? Niet Ja, zelfs. Ja, ja, ja, ja. Onze zelf. eigenlijk onvervangbare dolly mag ik even vervangen aanstaande donderdag. Wat een ja. gezelligheid weer. Ja, ja, ja. Ja, dat wordt weer enorm gezellig. Dus uh, uh, ja, uh, nou ja, en morgen is Londen weer natuurlijk. Dus we hebben het weer helemaal van elkaar. Alle dagen zijn we ingevuld met leuke en goede sidekicks. Presentator is wat minder, maar oké. Okay, dat... Die sidekicks die trekken het allemaal. Uh, die trekken het wel. Die trekken het voor je omhoog. Die het niveau, het, ja, dat is waar. Niveau weer dat uh, zo is waar. Dat is De eerste artiest die wij vandaag in het licht gaan zetten is uh, uh, een artiest die van de, vandaag geboren is. Dus ik moet de gegevens nog even opzoeken, want was ik vergeten. Ja. Nee, ik had eerst even een ander probleempje op te lossen. Ja. Maar het is allemaal voor elkaar, hoor. Dus gaan we dus maar beginnen. Hè? Die tune, dat weten we nou wel. Iedereen klaar. Artiest in het licht. En de man heet Johnny Rivers. En hij zingt het liedje van Bob Dylan. Heel mooi. You've got a lot of nerve to say you are my friend When I was down, you just stood there grinning You've got a lot of nerve to say you've got a helping hand to lend You just want to be on the side that's winning You see I let you down, you know it's not like that. You're so hurt, why then don't you? It's not way 4th Street, zo heet het oorspronkelijk, en zo heet het nu nog trouwens um, de tijd uh, voor Dylan in ieder geval, de opvolger van Like a Rolling Stone Ja, uh, maar nu werd het dus uh, gezongen door de heer Johnny Rivers, die vandaag zijn verjaardag viert en hij wordt 75 de man, ja hij is namelijk geboren op 7 november 1942 kan ik dat snel rekenen, die 72 wordt dan, ja nou, hij wordt... Of hij 75 wordt. Ja, dat wordt hij dus. Hij uh, is Amerikaanse popzanger... liedjeschrijver, uh, gitarist... en vooral ook platenproducer. Hij uh, zingt oude rock... en roll, folk, blues... en country muziek. Uh, Rivers haalde in de jaren 60... en 70 uh, verschillende malen... de hitparades. Zijn uh, bekendste nummers zijn... Memphis, Tennessee... Uh, Mountain of Love... The Seventh Sun... Uh, Secret Agent Man... Poolside of Town... en Baby, I Need Your Loving. Maar die, die kennen we allemaal wel. Uh, oh, en Summer Rain. Dit was een van zijn uh, wat minder bekende werkjes dus. Positively 4th Street. Een hele leuke cover... cover van het nummer van uh, Bob uh, Dylan. Jawel dus. Goed, uh, even kijken. Tijd voor de 3-in-1. En die is een beetje heftig vandaag. Ja, Ik hoop dat uh, mijn vriend Jeffrey luistert. Die zal deze, deze 3-in-1 vast kunnen waarderen, neem ik aan. Goed, uh, nou, het is voor gitaristen uh, is het de ideale 3 uh, in 1, natuurlijk. 3 in 1 is naam van Jimmy Hendrix. inventor, uitvinder... nou ja, uitvinder, mag je wel zeggen. En uh, geweldige man. Geweldige muziek gemaakt. Kort leven gehad, helaas. Uh, behoort tot de wereldberoemde club van 27. Oftewel allerlei popartiesten uh, die op hun 27 e uh, een einde aan het leven zagen komen. En uh, daar is hij er ook eentje van. Samen met Dennis Joplin natuurlijk. Brian Jones van de Stones. Uh, Amy Winehouse hoorde ook door die club. En nog uh, veel meer van dat soort uh, mensen. Maar goed. Jimmy uh, was natuurlijk... Uh, in Amerika deed hij al allerlei dingen met zijn gitaar. En speelde in bluesbandjes, coverbandjes... Uh, maar zijn, zijn doorbraak kwam eigenlijk in Engeland. In Engeland werd hij eigenlijk pas echt ontdekt. En uh, daar heeft Eric Clapton ook een behoorlijke hand in gehad. En zijn eerste hit uh, had hij ook in Engeland. En dat was Hey Joe. En uh, ja, daar is het allemaal mee begonnen. Met de Jimi Hendrix Experience. En later werd die experience vervangen door de Band of Gypsies. Ja, zo was dat. U hoorde achtereenvolgens volgens van deze meester hoorde u uh, het eerste nummer dat heette Little Wing. Het tweede nummer wat u hoorde dat was Purple Haze en de laatste Foxy Lady. En uh, vrij apart nog aan Jimmy was natuurlijk dat hij zijn gitaar linkshandig had. Dus precies omgekeerd dan uh, normaal zeg maar. Ik heb al mijn kaartje slotrekening ook. He, met zijn bas. Die hield hem ook links vast. Ja. Goed, ik heb nog een artiest in het licht voor u. En dat is weer zo'n gigantisch mens. Wat vandaag haar verjaardag viert. Ja. Uh, ik weet niet precies wat, dat zoek ik nog even voor u op natuurlijk. Dat vertel ik u in de afloop van de plaat wel. O, uh, welke leeftijd ze bereikt heeft. Het gaat over een dame die uh, wel best verantwoordelijk is voor een aantal popklassiekers. Ik noem u Both Sides Nou, bijvoorbeeld. Ja. Ik noem u. Uh, Woodstock. Ja. En zij was toen de tijd ook de vriendin van Graham Nash. En het was in haar huis. Dat uh, uh, Crosby Stills en Nash elkaar ontmoeten. Nou, dan weet u wel voor wie het gaat, hè? Toch? Weet u dat nog wel? Huh. Artiest in het Licht, Joni Mitchell.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 Een heel apart stemgeluid heeft de dame en ook een enorm een enorm bereik ook hè dat hoor je wel. En dan is ze heel laag. Dat, dat was een van haar handelsmerken, dat deed ze wel vaker. Goed, zij is geboren in 1943, dus is ze 74 geworden. Dat dan is snel rekenwerk natuurlijk. Um, zij werd geboren als uh, Roberta Joan Anderson. En dat gebeurde in Fort Macleod in uh, Alberta op 7 november 1943. Zij is een Canadese zongschrijver, uh, uh, uh, schilderes en fotografe. Want daar had ze zich namelijk ook mee bezig. En dat ze aardig kon schilderen, dat bewijst haar inspiratie op Vincent van Gogh... op het album uh, Turbulent Indigo, op nee, 1994, waar zij zo op staat. Prachtig zelfportret. Um, nou, ik zei het al, ze, heeft natuurlijk, uh, ze is natuurlijk verantwoordelijk voor aardig wat popklassiekers. Uh, Woodstock onder andere, wat een hit werd in voor uh, Southern Comfort... en voor Crosby, Stills Nash en Young. Uh, verder natuurlijk uh, Both Sides Now Wat in Nederland een hele grote hit werd Voor de zanger Youson en, uh, nou ja, zo zijn, en dit Big Yellow Taxi Wat onlangs Of onlangs maar een aantal jaren geleden Onlangs? Nee, dat is al een jaar of tien terug Denk ik um, <coughs> De Counting Crows kwamen met dit, uh, Hun versie van dit uh, Big Yellow Taxi Nou, Johnny Mitchell dus Vandaagjarig, gefeliciteerd En als je je taart kwijt wil, kom je maar nou bij ons ja, dit is Tim Harding. En de originele versie van If I Were a Carpenter. If I Were a Carpenter You were a lady Would you marry me anyway Would you have my baby If a tinker were my trade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 If I were a carpenter, and you were a lady, would you marry me anyway? Could you have my baby? Tim Hardin. Met de originele versie, want hij schreef het, het liedje If I Were a Carpenter... Ook bekend van Bobby Darren en de voortops natuurlijk. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... niemand minder dan Deb Sweren. Een scooter en een fietser botsten vanmorgen hard tegen elkaar... op het fietspad van de Krikiersweg in Heemstede... Beiden moesten met spoed naar het ziekenhuis. Twee ambulances en een traumahelikopter waren nodig... om de beide slachtoffers snel te behandelen en naar het ziekenhuis te brengen. Het fietspad werd enige tijd afgesloten voor onderzoek. De afgelopen nacht van maandag op dinsdag raakte een bedrijfsbus zwaar beschadigd... door brand op de Jan van Krimpenweg in Haarlem. De brand werd even voor half één ontdekt... waarop direct de brandweer werd gealarmeerd. Hoewel zij de brand snel bluste, kon niet worden voorkomen... dat de binnenkant van de wagen zwaar beschadigde. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de autobrand is. De politie heeft de zaak dan ook in onderzoek. Aanstaande zaterdag 11 november is het Sint Maarten. Er wordt in Zandvoort Nieuw-Noord een lampionnenoptocht georganiseerd. Vanaf 19 uur is het verzamelen bij Pluspunt aan de Vlemingsstraat 55... Om 19.15, kwart over zeven, wordt de tocht gestart richting het centrum. Er zal traditiegetrouw gezongen worden en de kinderen gaan langs bij Zandvoortse ondernemers. Om 20.30 uur zal de tocht eindigen in het centrum van Zandvoort. Deelname is gratis en voor meer informatie kunt u mailen naar info.onair-dans.nl Tot zover het regionale nieuws van half 1.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 het komend weekend draait het om flinke buien... die mogelijk zelfs winters van karakter zijn. Maar vandaag is het prachtig weer met volop zonneschijn. Afhankelijk was er nog mist en in bepaalde delen van het land is dat nog. Maar bij ons aan de kust blijft het droog. En bij een overwegend matige Zuidwestenwind... loopt de temperatuur op naar een koude 8 graden. Vanavond is het nog vrij helder. En de komende nacht raakt het bewolkt met kans op mist... Maar het blijft droog en het koelt af. Net naar waarde, net iets boven het vriespunt.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 Maatjes van de police. Every breath you take. Oh Ja, lekker. Um, en dat was uh, het liedje van de sidekick vandaag. waarom eigenlijk? Want je ademnood. <laughs> Now I'll be watching you. Oh. Klinkt zo dreigend, maar yeah. in deze is het heel romantisch. Ja, dat had maat vorige week moeten, hè And I'll be watching you. <laughs> I mean. Oh, jij zit uh, nog steeds in de Halloween. Ja, nou ja, ja. Dat, weet je hoe dat komt eigenlijk? Want nee. we, we vieren vanavond nog een, uh, een, een verlaten Halloween, hè, vanavond, uh, op CFM. Oh nou ja, vertel. Ja, nou ja, vorige week had, had Angela natuurlijk met haar uh, geen lompen, maar zware metalen... een uh, prachtige Halloween-uitzending gemaakt. Oh ja, ja, ja. En toen ja. was er een raadsvergadering. Dus toen is hij niet aangezonden. Okay. Ja, en hij was zo leuk. Uh, hij was zo leuk dat, dat wij u dat toch niet wilden onthouden. Uh, Anders is die ding. Nou, dan, dan doe ik hem gewoon een week later. Dus het is een, een beetje verlaten Halloween. Nou ja, het ah, moet kunnen toch? Griezelen moet het hele jaar kunnen. Ja, griezelen ja. moet het hele jaar kunnen. Dus vanavond uh, is er uh, een uitgesteld Halloween. uur tussen 8 en 10 uur vanavond. Geen lompen, maar zware metalen. Dus uh, als u niet zo sterk zenuwgesteld hebt, zou ik zeker niet luisteren. <laughs> Want er zitten hele enge dingen in, hoor. Oh, oh. Oh. Nou, ik zat te bibberen thuis dat ik het hoorde. Oh. Maar, uh, nee, dat komt allemaal goed, joh. Dat is allemaal Leuk. gezellig. Leuk. Uh, we hebben nu een band uh, staan die heet... The Royal Engineers. Heb je dat gehoord? Ik nog nooit. Nee, nee. Maar die uh, hebben wel een hele rare mededeling... Uh, voor hun vriendin of partner of wat dan ook. Die zeggen namelijk gewoon... You are my whiskey. My whiskey. You are my whiskey at me cuz I feel your presence and I can't figure it out yet but you are something that I wanna keep a hold on while I know that it doesn't work like that still try it over and over it just feels like I can be your wine Last night, nothing to do But I couldn't reach you at all So I went to the bottom of the bottle again Tegenkomt uit uh, Release Radar. Uh, zoals dat, een uh, Release Radar. Zoals dat op Spotify heet. En uh, dat is leuk. Dit is nieuwe Royal Engineers. En uh, het komt van een album dat heet Rock'n'Roll Roll will never let you down. Nou, dat klopt. Rock'n'Roll Roll zal altijd en eeuwig bij ons blijven. Niet waar? Zeker weten. Dit zijn de Stones. Van een nieuw album dat uitkomt. Get my car started later from a job And I can't afford to check it I wish somebody come along and run into it too, and wreck it Come on, this is me, my baby, party Come on, I can't get started Come on, I can't afford to check it I wish somebody come along and run into it too, and wreck it Everything is wrong, since I've been without you every night I lay awake Thinking about you every time the phone rings Sounds like thunder, some stupid guy Trying to reach another number come on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 Make you see that I belong to you and you belong to me. Oh, come on! I gotta see you, baby. Come on! I don't mean maybe. Come on! I gotta make you see that I belong to you and you belong to me. Oh, come on! Come on! Come on! Dat is een uh, hele unieke opname. Die komt, uh, of het is geloof ik al uit nu. Intussen. <coughs> maar uh, ja, heel veel artiesten die komen ineens allerlei oude dingen tegen. En die worden dan nu uitgebracht. Want dat brengt natuurlijk weer wat op. Dat is wel lekker makkelijk. Maar uh, uh, dit komt van een album dat heet The Rolling Stones at Saturday Club. En Saturday Club was in de jaren zestig een programma bij de BBC. Op zaterdagmorgen notabene. En, <lacht> en uh, daar traden dan al die bandjes zoals de Beatles en de Stones en, en nog veel meer. Die traden daar dan live op. En dit was zo'n live opname. Dus een radio opname. De, de single klinkt heel uh, toch wel anders. Er zit bijvoorbeeld ook geen gitaarsolo in. Hier dus wel. En uh, dit waren dus de Stones. En dit is uit, ik denk, uh, 64 of zo. Nee, 63 was dit. Uh, dat zijn dus live optraden uh, voor de Engelse radio. De BBC natuurlijk. Uh, het programma nogmaals heet Zetten de Club. En daar komt een album vanuit of dat is intussen. Dat zal ik even nakijken voor u. Maar dat komt uit of dat is intussen al uit. En dat zijn allemaal van die... Eh, opnames zoals dit. Waarin de Stones dus gewoon hun nummers speelden. Live voor de radio. Toen kon dat nog. Nou, ah, tegenwoordig kan het ook nog, maar goed. De Bioscoop Agenda. Ja, even wachten, even wachten. Ja, maar. Deze muziek toont de heerlijke sfeer van zo'n bioscoop. Hoewel het voor u vanmiddag, denk ik, een te moeilijke keuze is... om uw radio te verlaten, vertoont vanmiddag cinema-nostalgie... in uh, het Circus Theater de film Hamstead. De aanvang is half twee. Hemstedt is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. En laat op een charmante en grappige wijze zien dat liefde kan ontstaan op de meest onverwachte plekken. Dat liefde uh, zich niet laat uh, uh, weerhouden door leeftijd. En dat we allemaal steeds een tweede kans hebben. Maar dat is het programma voor vanmiddag. En het neemt aanvang om half twee. Hoewel u om één uur al een kopje koffie kan drinken. Vanavond draait voor het laatst de film Home Again. Home Again gaat over... Het is een romantische komedie, geproduceerd door Nancy Meijers. Um, en het leven van een alleenstaande moeder... neemt een onverwachte wending wanneer ze drie jonge mannen in huis neemt. Zelf heb ik er heel veel leuke reacties over gehoord... van de mensen die vorige week bij de Ladies' Night aanwezig waren... Met ingang van morgenmiddag is het middagprogramma nog steeds om half twee dikkertje dap. En om uh, half vier Dummy de Mummy en de Tomme van Agnetoet. Maar dan is s'avonds om half acht de Only Living Boy in New York. De Only Living Boy in New York is een innemend coming-of-age film... die doet denken aan het werk van Woody Allen... en Noah Baumbach. Met erg veel Simon en Garfunkel... op de soundtrack. The Only Living Boy in New York... Uh, gaat over een talentvolle... afgestudeerde... Uh, een jonge man, hij leidt een comfortabel leven in New York... maar alles verandert wanneer hij ontdekt dat zijn vader... die wordt vertolkt door Pierce Bronson... een affaire heeft met de bloedmooie Johanna... die wordt gespeeld door Kate Beckinsale. Thomas, die zijn moeder wil beschermen... raakt geobsedeerd door die affaire van zijn vader. Afijn, morgenavond is die film te zien in het avondprogramma... half acht... Tot zover het programma voor deze week van Cinema Zandvoort. Weet je trouwens, Hemsted, dat zei je, weet je waar dat vandaan komt? Hemsted? Ja. Nee, vertel. Weet je dat niet? Nee. Nou, dat is Hemstede. Ja, dat is ongelooflijk natuurlijk. Wij zijn zo gelieerd aan die Verenigde Staten. Ja, maar een heleboel wijken van New York. Ik, ik zag daar laatst namelijk een documentaire over. Dat is heel leuk. Ja. Maar een heleboel wijken in New York zijn dus eh, verwant aan Nederlandse wijken. Ja, ik was zelf eh, alweer een aantal jaren geleden even in New York. En uh, toen waren wij in Brooklyn, wat van Breukelen komt. Ja, precies. En inderdaad, als je daar doorheen rijdt, is het ook heel Nederlands, deze ja. sfeer. En, en Harlem is natuurlijk Harlem. Ja, ja, ja, ja. En er is zelfs een, een stadje dat heet nu Albany. Uh, dat heet nu Albany. Weet je hoe dat vroeger heette? Nee, nee Be Beverwijk. Ja, maar dat is uh, ontzettend ja. leuk, zeg. Ja, en, dat, ja. en dat is de, dat, daar zijn nog steeds herinneringen aan. Dat is merk zo, zo, maar Elben dat hij te vroeger dus beverwijk. Uh, en als je dus op een bepaalde straat in New York loopt... ...dan zit een soort glas in de, in, de, in de stoep. En dan zie je nog resten van het oude Fort Oranje... ...wat daar vroeger gestaan heeft. Dat is heel mooi. Maar goed, uh, dit was de, film, uh, de muziek uit de film Gone with the Wind. Wist je dat? Nee, nee, nee. Gejaagd door de wind. Ja, ja. ja dat, is dat is een prachtig album op Spotify van Praak City of Praak Symphony Orchestra. Met al dit soort uh, uitvoeringen van prachtige uh, filmthema's. En je had het over The Only Living Boy in New York, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja, ja. Nou, vooruit dan maar. Hier zijn Simon en Garfield. play ja. Het favoriete nummer van dit album Bridge Over Troubled Water waar het vanaf komt eigenlijk het laatste studioalbum wat Simon en Funkel samen opnemen in 1969 en dan, uh, dat album is zo goed verkocht dat stond echt tientallen weken op de eerste plaats van, uh, van uh, album album uh, top 100's en zo of top 40s, hoe je dat ook noemen wilt geweldig nummer dit The Only Living Boy in New York naar aanleiding van die film. In de uh, filmclub Simon van Kolm. Morgenavond. Dat dus. Goed. Uh, nou. Nog eentje. Dit is. Uh, Because the night. Take me now baby here I am. Pull me close try and understand. Desire is hunger is the fire I Love is a banquet on which we feed